Christian Bonebakker met het NOS Journaal. PvdA-lijsttrekker Samson erkent dat zijn uitspraken gisteren over ziekenhuizen in Eindhoven onjuist zijn. Samson zei in het tv-debat bij de EO dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven met elkaar samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. Bestuursvoorzitter van het Hullenaar van het Maxima Medisch Centrum ontkent het verhaal van Samson. Samson zegt nu dat hij het verhaal iets te enthousiast heeft gebracht... Maar dat verandert zijn ideeën over marktwerking bij ziekenhuizen niet. De PVDA wil dat samenwerken in de zorg niet moeilijker wordt door mededingingsregels. Ouderen voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbonden ANBO en UNIKBO onder 5000 leden. De politiek doet te weinig voor ouderen en daardoor haken ze af, zegt de ANBO. Ouderen hebben te maken met een groot verlies aan koopkracht. Pensioenen worden niet meer geïndexeerd en de zorg en het eigen risico worden duurder. Volgens de bonden gaan ook steeds meer ouderen uit onvrede niet meer stemmen. Nederlanders geven minder geld uit aan medicijnen dan andere inwoners van West-Europa. In 2010 werd in Nederland gemiddeld 347 euro per persoon aan medicijnen betaald. Dat is 14% minder dan het gemiddelde van 401 euro. Blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kentgetallen. Medicijnen worden vooral gebruikt door ouderen en buiten Nederland is de vergrijzing relatief hoger.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 to me